Goedemiddag, ik ben Jasper Stadsen en dit is het nieuws van NOS op 3. Waarschijnlijk is het lichaam van de vermiste Gino gevonden. De jongen van 9 wordt sinds woensdagavond vermist. Hij was toen aan het spelen in een speeltuin in Kerkrade. Vanochtend werd bij een huis in Geleen een lichaam gevonden. Beslaggever Edwin van den Berg. Eerder vannacht werd verderop hier in Geleen in een andere wijk de verdachte aangehouden. Dat gebeurde rond tien over vier en het heeft er... Alle schijn van dat hij bij zijn eerste verhoor vanochtend vroeg op het politiebureau in Maastricht de politie op het spoor heeft gezet. ...van het lichaam, waarna hier gelijk is gezocht. Volgens regionale omroep 1 Limburg is de man die is opgepakt Donny M. van 22. Hij zou een bekende zijn van de politie, maar dit is nog niet bevestigd. Twee jongens zaten afgelopen nacht een paar uur vast in een lift van een Amsterdams metrostation. Ze zijn uiteindelijk door de brandweer bevrijd. Op beeld is te zien dat de jongens via een luik aan de bovenkant van de lift door een brandweerman omhoog werden getrokken. In Utrecht is een man opgepakt die zijn huis vol nazi-spullen had liggen. En dat niet alleen, agenten vonden ook een kruisboog, gasdrukwapens en werpsterren. De politie doorzocht het huis nadat de man op de A12 bij Gouden te hard had gereden... en naast de weg was gezet. In zijn busje lagen drugs en kogels. Hulpinstanties maken zich zorgen om ons drugsgebruik, zeggen ze tegen NH Nieuws. Jongeren komen steeds makkelijker in aanraking met een pilletje of een lijntje. Zeker na corona. Door feestje, door toen een feestje in de kroeg veel vaker een illegaal huisfeestje werd, vertelt deze drugsdealer anoniem aan de regionale omroep. De barrière waar, waar het eerst nog een beetje in het geheim wordt gedaan, dat dat nu gewoon volledig weg is. Er is, er is altijd wel, wel iemand wel die die plaats geeft. Of er ook echt meer wordt gebruikt door jongeren is nog niet te zeggen. Cijfers daarover komen later pas. Maar verslavingsexperts van Jelinek merken wel verschil. 10, 20 jaar geleden was als je drugs gebruikt, was, ja, toch iets wat uh, ja, in een bepaald segment zat. En heel veel mensen kenden eigenlijk niemand in een omgeving die gebruikte. Uh, en nu zie je toch dat mensen over het algemeen toch wel iemand kennen die drugs gebruikt. En dat ze daar ook wat normaler over praten. Dus dat het ook niet meer echt een taboe onderwerp is. Het weer op sommige plekken bewolkt, op andere plekken juist volop zon. Wel warm, 18 tot 25 graden. Morgen iets frisser en dan ook veel regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWW. Op de afsluitdijk richting Heerenveen staat op de A7 tussen Wieringenwerf en Breslanddijk 5 km fieden. De vertraging is 25 minuten.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 Let up and set it up say the two We beginnen vandaag met de muziek uit de jaren tachtig. Yo, the 10 en -se feel the love. Het is even na twee uur en dat betekent dat Albert-Jan en ik weer in de studio zijn. Goedemiddag Albert-Jan en hallo luisteraars. Heb jij de zon gezien trouwens? Ik, heb, ik ben net nog even buiten geweest, maar ik, helaas, ik heb het niet gevonden. De, de vooruitzichten waren erg goed. Voor ja, vandaag. zelfs gisteravond nog van leg je korte broek maar klaar. Dus dat had ik ook gedaan, maar... Ja. Het schiet niet echt op, hè? Nee, want ze horen het toch wel. Het wordt bloedmooi weer te zijn en wij moeten binnenzitten. Ja, dus ja, ja, ja. Dat, dat is ons karma, om het zo maar eens te zeggen. Nee, wat een druk weekend, want het is oh, uh, Pinkster Weekend. Waar je ook kijkt, er zijn overal evenementen. En uh, nou, in ieder geval uh, er wordt druk gereest op het uh, circuitpark Zandvoort. En uh, dat is natuurlijk... Een, het is een vrije entree, dus bent u dit weekend uh, in Zandvoort... en zegt dan ik moet je toch eens een keer naar wat mooie races kijken... Waaronder natuurlijk ook de, de, de Marcel Albers Memorial Trophy. Uh, en nog veel meer raceklasses vandaag en morgen... tijdens de Pinkster Races op het circuit Zandvoort. En maandag hebben we Italië hè? Ja, ja, ik heb de Ferraris uh, al zien aankomen, hoor. Dus het is drie dagen vol activiteiten op het circuit Zandvoort. Uh, daarnaast uh, morgen de eerste aflevering van uh, uh, Zandvoort Alive. Ook dat begint weer. En dat is niet, uh, dus dat, vroeger was het al twee keer per jaar... Maar deze, dit keer is het drie keer per jaar. Maar goed, daarover natuurlijk straks meer tijdens de, de evenementenagenda. We gaan niet alle evenementen bij langs, want het wordt uh, he een, een hele lange lijst. Ja, maar fijn dat er uh, live weer terug is na twee jaar. Uh, niets door ja. corona natuurlijk. Dus dat is uh, uh, wat dat betreft een goede zaak. Uh, dus evenementen uh, genoeg. We gaan er een paar highlights uh, uitpikken uh, voor u. Voor met name dit weekend en uh, volgend weekend. Wat natuurlijk ook een vast item is uh, is het weerbericht. Dat uh, zal om uh, half drie uh, plaatsvinden. Blijft het zo grijs of wordt het nog wat beter? Nou, mijn weerman uh, uh, uh, uh, Rico uh, Schreuder, die had, die had ik uh, vanmorgen geprint. En daar stond dus op, een, het wordt een zomerse dag en het wordt prachtig weer en dit en dat. Maar... Ik ga voor de zekerheid toch nog even weer kijken. Hij heeft hem wel aangepast. Ja, de weermannen en vrouwen zaten er een beetje naast. Hij heeft hem iets geactualiseerd. Dus hoe dat ervoor staat voor de komende dagen... en met name de Pinksterdagen, dat hoort u om half drie. Het dier van de week om half vijf ontbreekt ook niet. En deze week hebben we Teddy in de aanbieding. Dus het wordt hoog tijd dat Teddy ook een thuis gaat vinden. Dier van de week, half vijf. Gedicht van de week, ik heb een stapeltje meegenomen. Je mag weer ouderwets gaan neusen welke jij het leukste vindt. En dan doen we dat om kwart voor vijf. Uiteraard ontbreekt Zandvoorts nieuws in het kort ook niet. Al is dat wel moeilijk, want er zijn zoveel dingen gebeurd deze week. Maar we hebben de highlights er voor u uitgehaald. Dus straks ook Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, straks hebben we natuurlijk ook... Uh, uh, herhalen we het in, het, in het tweede gedeelte van het eerste uur herhalen we deel 1 van het interview wat onze collega Ben Zonneveld vanmorgen had... met Jerry Kramer over de stand van zaken in de politiek. Want er is een coalitieprogramma, uh, dat is voor Zandvoort. Dat is klaar. Zijn reactie daarop en natuurlijk ook nog wat andere items. Maar we hebben het in twee geknipt. Het tweede gedeelte krijgt u in het tweede uur. Pit Report kwart over vier ontbreekt ook niet. En uh, we hebben goed berichten uit uh, waar OSV, uh, uh, SP Zandvoort 1, speelt vanmiddag om half drie uit tegen OSV. Een hele belangrijke wedstrijd voor uh, de na-competitie. Ja, uh, maar je hebt al goed, goed berichten uit Ja, ik kreeg regionen. net bericht van de, de voorzitter Jan van der Leden dat het feest daar is uh, in de, daar bij Oostzaanse sportvereniging in uh, Amsterdam. Want uh, de Zandvoort 2 heren zijn kampioen geworden. Oké, doe. Gefeliciteerd. Ja. Ja, dat is uh, en, natuurlijk prachtig. En nou vanmiddag nog om half drie nog eventjes uh, Zandvoort 1 na de na-competitie, Dan ja. is het dubbelfeest. Ja, ze zijn allemaal met de bus, dus dat is heel veilig. Dus dat wordt een groot feest daar in Amsterdam. Uh, Vandaag geen verslag van Jan van der Leden... maar collega Piet Pijper is bereid gevonden om uh, de live verslag te doen... van OSV 1 tegen SV Zandvoort 1. Ook een belangrijk weekend voor de uh, TC Zandvoort. En dan hebben we het over tennis... Want dit weekend worden de Eredivisie uh, fina halve finales... die worden vandaag verspeeld en morgen de finale. Wij hebben daar uh, voor ons is daar aanwezig Martin van Galen... en uh, wellicht dat we één à twee keer live met hem gaan schakelen... in zaken de stand van de halve finales. Want dat is natuurlijk wel belangrijk... als je moet de halve finale eerst winnen... wil je naar de finale van morgen. Goed, uh, in ieder geval TC Antwoord is gastheer vandaag en morgen... tijdens die finales van de Eredivisie gemengd, moet ik daarbij zeggen... Goed, uh, hopelijk hebben we nog tijd voor andere Zandvoort uh, uh, items Ik En zou... weet je wat het vandaag ook is? Opa en Oma dag. Oh, en wat houdt Opa en Oma dag in? Nou, voor Opa en Oma, net als uh, Vaderdag, uh, zeg maar, wat we over twee weken hebben. Ja. En dan, uh, ja, Moederdag hebben we ook al gehad. Maar nou krijgen we nog een uh, Opa en Oma dag en die is vandaag. Goed. Ik zou zeggen, uh, niet getreuzeld. We gaan uh, gelijk uh, beginnen uh, met uh, muziek. En daarna krijgt u Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Ik zal een achtergrondmuziekje van een minuut of tien voor je zoeken... voor het nieuws in het kort, Albert-Jan. Ja. Gaan we dat redden? Neem maar een slokje water alvast. Ja. En dan na de plaat gaan we lekker luisteren... naar de nieuwsberichten van de afgelopen week. En dat waren er heel veel. Zfm-live.nl, kijk je live mee in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag.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 We zijn al even onderweg met deze lokale radio eh, CFM. Al 32 jaar het geluid van Zandvoort op radio en televisie. Natjes kan kind een of stap als nou joh. De single uit de jaren 80. Uiteraard van uh, Starship. We gaan het uh, nieuws een uh, beetje doornemen. Ja, dit keer zeggen we niet in het kort. Maar uh, wel een uh, zestal uh, berichten die uh, uh, van gebeurtenissen van afgelopen week. Coalitieprogramma voor Zandvoort gereed.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 En uh, Peter Kramer, de oudere partij Zandvoort. En LKR, dat is voor mij een nieuwe naam. Lars van de VVD, die ken jij wel? Ja, die ken ik zeker. Ja, van de reddingsbrigade en uh, oh. allerlei andere dingen. Heel actieve uh, jongeman was het. Nu niet meer natuurlijk. Ook een hm. dagjaar. Goed, de portefeuilles van de wethouders worden zo snel mogelijk bekendgemaakt. De wethouders worden op 21 juni tijdens een ingelaste raadsvergadering geïnstalleerd. Ik zei het al in de aankondigingen aan het begin van dit programma. Uh, uh, onze collega Ben Zonneveld had vanmorgen een gesprek met Jerry Kramer van Jong Zandvoort... over de stand van zaken in zaken het coalitieprogramma. De aftrap van de nieuwe zomerlezen-campagne van de Stichting Collectieve Propaganda... van het Nederlandse Boek, CPNB in het kort... vond afgelopen dinsdagmiddag plaats bij tent 6 op het Zandvoortse Strand. Met de voeten in het zand kreeg Matthijs van Nieuwkerk het eerste exemplaar van zijn zomerbundel Zonnegloren uit handen van Euskan Alkoyakjol. Wie in de, de maand juni minimaal 15 euro aan Nederlandstalige boeken uitgeeft, krijgt van de boekhandel deze bundel korte verhalen cadeau. Samengesteld door een van Nederlands bekendste boekenambassadeurs, namelijk zoals gezegd Matthijs van Nieuwkerk. Afgelopen dinsdagmiddag namen vele genodigden bij Beats Club 10... afscheid van Lana Lemmens als directeur van Zandvoort Marketing. Ook burgemeester David Molenburg was erbij... net als wethouders Ellen Verheij en Gert-Jan Bluis. Ze bedankten Lana voor 14 jaar onvoorwaardelijke inzet... en roemden haar om de, mani op, om de manier waarop ze eigenhandig Zandvoort... op de kaart heeft gezet. Zandvoort en Mark B uh, Biebe volgt Lana op als directeur Zandvoort Marketing. Hij bedankte Lana Lemmens voor de warme overdracht... En zij heeft met haar team de afgelopen jaren heel hard gewerkt aan de transitie van VVV naar Zandvoort Marketing. Ze laat een solide organisatie achter, die als professionele city marketing organisatie de gestelde doelen realiseert. en zich weet aan te passen aan de veranderende omstandigheden en behoeften van alle belanghebbenden. Dat zijn mooie woorden. Dat zijn hele mooie woorden. Woensdagavond 1 juni, rond uh, half 12 uh, s, uh, 's avonds, werden de hulpdiensten opgeroepen. voor... Een een ongeval letsel op de Van Lennepweg in Zandvoort. Bij een verkeersongeval raakten een scooterrijder en een motorrijder gewond. De exacte toedracht van de frontale botsing tussen de scooter en de motor... was op dat moment nog niet bekend. De bestuurder van de scooter verloor bij de val zijn helm. De motorfiets kwam via een paal op de stoep tot stilstand. De motorrijder en scooterrijder zijn met onbekend letsel... naar het ziekenhuis overgebracht. De dienstverkeersongevallen analyse van de politie... heeft direct uitgebreid onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk... En hierover zijn nog geen verdere mededelingen gedaan. De Van Lennepweg was enige tijd afgezet. En diezelfde nacht uh, is een 77 jarige automobilist... Uh, uh, even na middernacht op de Gerkenstraat aangehouden door de politie. Kort daarvoor uh, had de man een rijverbod gekregen... omdat na een blaastest bleek dat hij onder invloed van alcohol was. Eerder op de avond had de man uh, agenten gestoord bij een ongeval op de Van Lennepweg. Hij liep daar door sporen van het ongeval heen. De, toen de man aangaf bij de politie er vandoor te gaan in zijn auto... moest hij een blaastest doen en kreeg hij een rijverbod. De agent parkeerde de auto van de man in een straat vlakbij het ongeval... en de man werd verteld dat hij niet meer mocht rijden. Amper 25 minuten later stapte de man toch in de auto en reed hij er vandoor. De agenten gaven de drankrijder een stopteken, maar die negeerde de man... Uiteindelijk wisten de agenten hem na een korte achtervolging rond kwart over twaalf die nacht bij het tankstation klem te rijden en aan te houden. En bij de achtervolging raakte niemand gewond. En tot slot, bij de herinrichting van de Zuidboulevard waren de bankjes een hekelpunt. Gelukkig gaan ze nu alsnog voor de zomer geplaatst worden. De werkzaamheden voor de herinrichting van de boulevard Paulusloot zijn in een afrondende fase. Maar helaas duurt het iets langer voordat het klaar is. Onder andere vertraging in de levering van verschillende materialen gooit roet in het eten. De vraag is hoger dan het aanbod, mede door de crisis in Oekraïne. De boulevard is daardoor niet klaar voor het strandseizoen. In de week van 13 juni worden de werkzaamheden die nu nog wel mogelijk zijn afgerond. Bijvoorbeeld het plaatsen van balkons en banken. De boulevard is dan ook weer begaanbaar. Na het strandseizoen en het Formule 1 evenement starten de werkzaamheden weer. De verwachting is dat vanaf dat moment het nog zeker circa vijf weken gaat duren. Dankjewel Albert-Jan en er is nog veel en veel meer gebeurd. Allemaal ook na te lezen op onze eigen ZFM app die je onder meer kan downloaden in de Playstore. Zoek even onder ZFM Zandvoort en je blijft op de hoogte van de nieuwtjes.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 All night long, all night long. Yeah, no, know we'll turn hands forever So tonight I'm gonna show you up When I walk with you had het er net al over. Ja, ze zeiden gisteravond van uh, leg je korte broek maar klaar hè, voor morgen, want het gaat mooi weer worden. Nou, dat valt een beetje tegen. Nou, hoe het weer uh, daadwerkelijk gaat worden, dat hoor je zo dadelijk in het uh, weerbericht, uh, het CFM weerbericht, verzorgd door uh, Rico Schreuder uh, om half drie, na deze plaat uit uh, de jaren 80 van uh, de damesgroep uh, MyThai. De drie dames die heel veel rits gescoord hebben. En volgens mij is dit wel de aller, aller, allergrootste van deze drie dames. Luister naar History. Gewoon lekker uh, deze single van uh, Mai Tai en uh, History. Zie je de weerbericht. Ja, wat een verhaal hè, met uh, de korte broek. Ziet er niet in, uh, Obiton? Nee, vandaar dat uh, Rico ook uh, zijn uh, weerbericht voor dit weekend en uh, voor volgende week vanmorgen nog weer heeft aangepast. Want de, de oude versie begon met het wordt een prachtige dag, maar hij uh, heeft hem aangepast. Goed, gaan we dan. Na een bewolkte ochtend uh, breekt vanmiddag weliswaar de zon uh, steeds meer door in de Randstad. Het blijft droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind. De temperatuur loopt op naar 22 tot 24 graden. Vanavond schijnt nog een tijdje de zon. De komende nacht neemt de bewolking toe en het koelt af naar 12 graden. Morgen, eerste Pinksterdag. dag, schijnt in de ochtend nog even de zon. Maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en volgt regen en onweer. Er kan met 10 tot 15 mm flink wat regen gaan vallen. De noordoostenwind is meestal matig en het wordt 20 graden. Gaan we naar Pinkstermaandag. Schijnt af en toe de zon, maar er is ook een buienkans. De wind waait uit het westen tot het zuidwesten... en is matig en aan zee vrij krachtig. En daarmee wordt duidelijk frissere lucht aangevoerd. De temperatuur komt uit op 17 tot 18 graden. En dinsdag valt er nog een enkele bui, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. en waait een matige westenwind... En het wordt opnieuw 17 à 18 graden. Woensdag blijft het waarschijnlijk droog en schijnt geregeld de zon. Met 19 tot 21 graden is het ook weer wat zachter. De rest van de week en volgende week is het licht wisselvallig... met zon, wolken en zo nu en dan een enkele bui. De wind waait uit het zuidwesten en wordt 20 tot 21 graden. Aldus Rico Schreuder. Ja, en die zomer met die moeilijke naam die is uh, inmiddels begonnen... de meteorologische zomer... Ja. Want uh, die is uh, 1 juni van start gegaan. Nou, het weer uh, moet zich nog een uh, klein beetje vinden uh, op uh, dat gebied. Wil je het weer uh, nalezen? Dat kan op de webpagina van uh, Rico Schreuder. Of kijk ook eens op onze eigen CFM. Dat was het weer. CFM. En zo is het maar net, hè. geen uh, korte broek, het zit er vandaag uh, niet in. Wat er vandaag wel in zit, is heel veel lekkere muziek op de radio. Zo hebben we meegenomen de nieuwe single van Mo tegen de Klippen op. Er brandt hoop in hun ogen, maar heel er leven op de kop. Het heeft nog nooit zo gewogen, dat dus ze vloekt er zachtjes op. En stoppen is geen optie, en daar is het nooit.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 Bewijst aan jezelf, aan de wereld, dat niemand sterft. I want to dedicate this song, It's gone till November, to all you ladies out there, crying all alone in your room, and all you fellas, going down south, not making it back, may the Lord bless your soul, I love you girl. Every time I make a run, girl you turn around and cry.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 Crying, but girl, I can't stay. I'll be gone till November. I'll be gone till November.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 We draaiden hem op verzoek deze platen gang till november. We gaan nu naar Amsterdam toe, naar de Werf, het sportpark daarvan. Want daar zit, staat of zit Piet Pijper. Goedemiddag, Piet. Welkom in de uitzending. Hé, hey, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Hey, is het al een beetje feest daar in Amsterdam, nou ja. op het park? Het is natuurlijk hartstikke veel feest, want ons tweede heeft natuurlijk met 3-0 gewonnen. En is kampioen geworden en die gaan een klasse hoger spelen. Yes, eigenlijk... van harte gefeliciteerd. Heel mooi, en, uh, een heel jong team en uh, ja, goede sfeer. En, uh, ja, leuk. Gewoon leuk en goed voor de club en goed voor, voor dat we een klasse hoger gaan. Dus dat, dat, feest 1 is eigenlijk gelukt. Ja, een hele mooie en dan prestatie. En nou feest 2 nog, hè? de na-competitie. Ja, we zijn uh, vijf minuten geleden begonnen, het is hier uh, mooi weer. ...mooi kunstgrasveld en uh, nou, dat is een beetje aftasten. En ja, we moeten gewoon winnen natuurlijk... ...om uh, die promotiewedstrijden af te dwingen. En ja. uh, nou, dat, gaan we, dat gaan we proberen. Dus, uh, ja, het is een aanval van... OSP speef daar mijn een hapering eventjes. Maar goed, uh, we hebben hem en we zijn weg. Ja, we hebben hem uit, uitverdedigd. Ja, wat ik zie... Uh, wat ik zie uh, ...Piet, in de stand... Dat, uh, ...is het nou zo dat... aan uh, uh, één punt uh, vandaag uh, genoeg heeft... Nee, we moeten volgens mij één punt kan genoeg zijn, maar als, wij, als die anderen dan winnen is het niet meer genoeg volgens mij. Dus dan moeten we echt wel winnen. Nou ja, dan sta je op een gegeven moment gelijk met, met uh, Jong-Holland, begrijp ik. Dus, als wij gewoon winnen, dan, dan zijn we gewoon zeker geplaatst. Dus kijk, kijk Dan moeten kijk. we gewoon naar buiten gaan en zo. Nou, gaan dat, ook dat vind ik ook. We zijn hier met twee bussen naartoe gekomen. Echt fantastisch. Heel veel um, familie en vrienden zijn mee. Dus het is echt een goede sfeer. <Rouge frågor> <père> okay, Optie 1 is Veel vaak bier hierop. van die kan ik bier. De sfeer is goed en het weer is goed. Het eerst moet even doorgaan nu. Ja, niet iedereen. nu, maar. Ik heb er wel vertrouwen in. Maar we hebben het meest sterke team wat we kunnen hebben. De trainer kon uit iedereen kiezen. We hebben geen geblesseerden, dus iedereen is bijna. De topspelers zijn allemaal fit. Zo is het. En heel veel mensen langs, uh, langs de lijn, uh, Piet, die, uh, die de spelers uh, aanmoedigen vandaag. Ja, ja ik hoor weinig aanmoediging. Jullie zijn een beetje gespannen te kijken met zo'n wedstrijd. Want het is altijd in het begin aftasten en zij hebben eigenlijk uh, niks te verliezen, en niks te winnen. Maar dat voelt voor de tweede ook net. Het is natuurlijk wel apart dat je twee keer op hetzelfde park speelt tegen dezelfde tegenstander. Maar uh, ja, de die, die, die jongen moeten een sportieve plicht doen en wij moeten gewoon winnen. En ik uh, denk dat, dat dat gaat wel gaat lukken. Ja, gaat er nog iets uh, van een uh, feestje komen voor het uh, tweede, na deze overwinning? Ja, het is zo dat, uh, dat is wel heel jammer eigenlijk. Ik ben uh, wel de hele week in de, in de weer geweest uh, met een gemeente voor een kaart. En, uh, om dan een uh, vriend te mogen maken, maar ja, ik weet niet waarom, maar we hebben voor de veiligheid en zo uh, en niemand wil zo'n kar lenen en uh, dat is niet gelukt, dus het wordt gewoon straks uh, naar de kantine van het Zandvoort en daar is gewoon ook het hortse Krotse Begonia toernooi aan de gang. En daar sluiten we aan en dan hebben we vanavond gewoon een feestje met die jongens. Dus dat komt allemaal goed. Nou, dan heb je een goede sfeer daar uh, vandaag. Uh, ja, ook na, in uh, Zandvoort. Hollim nogmaals, we gaan ze allemaal met de bus kunnen. Gewoon iedereen. We gaan met de bus naar huis. Twee grote. <laughs> boeken, dus, dus, uh, nee, maar dat is voor de jongens leuk. Voor mij niet. Maar voor de jongens, dat gaat. Het ja. water is overigens nu heel snel weg. Dus we misschien, misschien, oh, hij krijgt een roddio. Ja, ja, maar het is. Ja, nee. Ja, het is het dan? Uh, achterbal. Nee, nee, ik, ik dacht er komt een, een gevaarlijke situatie, maar is niet zo. We gaan een achterbal krijgen. Dus... Of nee, we krijgen een corner zelfs, denk ik. Dus misschien is het wel leuk om in de uitzending een goal te melden. Ja, neem ja. hem maar even mee. Hè? Daar zijn we goed in, hoor. Ja. Onze, onze vriend uh, Christine die gaat uh, het is ingooien trouwens. Hey. Goal, goal. Klopt. voor de goal. Oh, oh, oh, oh. Ricard. Oh, oh, nee. Schot op goal. Keeper pakt hem. Uh, en die gaat u uitschieten. En blijft. En gaat het blijft. 0-0. Net niet, dankjewel. En we komen straks bij je terug. Op uh, Sportpark oost -Sanenwerk. De overwinning of het kampioenschap van uh, SP Zandvoort uh, 2 is binnen. Vanmiddag met uh, 3-0 gewonnen van de uh, OSP. En uh, daardoor de kampioen. En dat gaat uiteraard uh, gevierd worden uh, vanmiddag in de kantine in uh, Zandvoort. En dan uh, moeten we hopen dat uh, SP Zandvoort ook door is naar de competitie. Dan krijgen we dubbel feest naar nou, woorden. Dat is juist het verslag van uh, Piet Pijper. Het staat daar in de wedstrijd die omhoog drie gestart is nog steeds 0 tegen 0. Van die wedstrijd gaan we naar de coalitie, want het akkoord is binnen Albert Jan. Klopt. Ja, ik gaf het al aan tijdens Zandvoort Nieuws in het kort dat het coalitieprogramma voor Zandvoort gereed is. En er zijn vier wethouders inmiddels bekend. M. Hendricks voor Jong Zandvoort. GJ Bluis voor het CDA, P. Kramer voor de Oude Partij Zandvoort en L. LKR voor de VVD. Vanmorgen uh, uh, sprak uh, uh, Jerry Kramer van Jong Zandvoort, uh, was de gast bij Goedemorgen Zandvoort. En sprak over de, uh, de stand van zaken in het coalitiegebeuren uh, met Ben Zonneveld. We hebben het interview in tweeën gesplitst. Deel 1 krijgt u zometeen uh, hierna te horen. En het tweede deel uh, in de loop van het tweede uur. Maar in ieder geval... Uh, Jerry Kramer was erg blij dat deze vier partijen dit programma vastgesteld hebben... en wat het allemaal gaat betekenen voor de toekomst, dat uh, bespreekt hij met Ben Zonneveld. Jerry uh, blij man. Goedemorgen. Ja, goedemorgen ja. Ben. Heel blij man. Ja, vertel. Ja, nou, we hebben een uh, akkoord voor Zandvoort. Het heet ook Voor Zandvoort. Voor Zandvoort? Ja. En, uh... Voor en door Zandvoort hoor je ook wel eens. Ja, dat, dat kan ook, maar we willen dat lekker kort houden en... Uh...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 dus ja, het dit, dit belangrijkste, en dat heb ik nu ook tijdens die formatie gemerkt, is gewoon dat je met, met vertrouwen met elkaar om moet gaan. En uh, dat is gewoon, nou ja, ik, ik heb, moet zeggen dat ik heel fijn heb samengewerkt de afgelopen jaren. Nee, ja, nou, ik dat, heb, mag uh, ik, dat mag ook gezegd worden. Dat mag zeker uh, ja. gezegd worden. Ik heb ook uh, uit, uit uh, kringen gehoord dat uh, onderhandelingen gewoon netjes.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 denk ik de komende vier jaar mee vooruit kunnen. Ja, zo is dat. En uh, straks in het volgende uur... Uh, deel 2 van het uh, interview van vanmorgen... met uh, Jerry Kramer. En dan uh, gaat het met name over wonen... Hè, hoe uh, de nieuwe coalitie uh, daarmee uh, aan de slag gaat... Uh, hier in Zandvoort. Wij gaan op naar het nieuws en weer van uh, drie uur... en zometeen uh, zijn we er nog twee uur lang... met Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag allemaal en leuk dat je luistert. CFM 24 uur per dag op je radio en tv natuurlijk. Het NOS-nieuws van 3.